9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1 journaal horen we hoeveel en welke gevangenissen dicht moeten. En na de strategische worden nu ook de tactische kernwapens een aantal verminderd. Dat hoort u zo dadelijk. Hier is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Staatssecretaris Stevens sluit zeven gevangenissen minder dan hij van plan was. Onder druk van de Tweede Kamer heeft hij zijn oorspronkelijke plannen aangepast. Eerst wilde hij 26 gevangenissen sluiten, maar het worden er 19. Open blijven in elk geval Almelo en Zoetermeer. En er wordt een nieuwe gebouwd in Zaanstad. In plaats van bijna 3.500 banen verdwijnen er nu 2.000. Twee weken geleden beloofde de staatssecretaris de Kamer dat hij de enkelband als vervanging van gevangenisstraf zou schrappen en daardoor gaan er minder gevangenissen dicht en wordt er minder personeel ontslagen. President Obama houdt vandaag een toespraak bij de historische Brandenburger Tor in het hart van Berlijn. In de speech zal Obama het onder meer hebben over kernwapens. Correspondent Wouter Meijer.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 Vanaf volgend jaar is het verboden om elanden, wasberen, bergkangeroes en een groot aantal andere zoogdieren te houden, te fokken of te verhandelen. Staatssecretaris Dijksma zet ze op een verboden lijst. Dieren als fretten en woestijndwerghamsters mogen wel worden gehouden... maar alleen onder strenge voorwaarden. Staatssecretaris Dijksma heeft een overgangsregeling gemaakt... voor mensen die nu een zoogdier hebben dat volgend jaar niet meer is toegestaan.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 Een Boeing 787 Dreamliner van United Airlines heeft een voorzorgslanding gemaakt... wegens een mankement in een van de motoren. Het toestel was op weg van Tokio naar Denver en was gedwongen te landen in Seattle. Begin dit jaar werden alle gloednieuwe Dreamliners aan de grond gehouden... wegens een probleem met de accu. Onduidelijk is nog of dat probleem met de motor daar ook mee te maken heeft. Een van de grootste videoaanbieders van de Verenigde Staten, Netflix, begint voor het eind van het jaar een dienst in Nederland. Klanten van Netflix kunnen voor een vast bedrag per maand onbeperkt films en series kijken via internet. Vooral voor liefhebbers van series heeft Netflix voordelen, zegt internetdeskundige Roland Stekelenburg. Die kijken vaak series, eh, niet altijd meer op de zenders, maar bestellen vaak een DVD-box, eh, downloaden het, mag natuurlijk niet, maar dat doen ook heel veel mensen. En gaan dan in een weekend gewoon een heel seizoen borgen kijken of iets dergelijks. Nou, dat faciliteert Netflix en zijn daar ongelooflijk groot in geworden. En in de VS is de dienst zo populair dat het dataverkeer van Netflix soms een derde van het Amerikaanse internet in beslag neemt.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 Opmerkelijke files in het zuiden van het land, de A67, Eindhoven richting Venlo. Tussen Asten en de afrit Helden staat 6 kilometer. Daar is vannacht een vrachtwagen door de middenberm geschoten. De linkerrijstok is daar nog altijd dicht. En wilt u gebruik maken van deze route, dan kunt u best omrijden. En u kunt omrijden via de A2 en de A76 via Maastricht. En verderop in het noorden van het land, in de omgeving Rotterdam... op de A4, hoofdvlieg richting Vlaardingen. Dan staat bij Vlaardingen-Oost twee kilometer file. Het heeft te maken met een bus die op de afrit is stilgevallen. We zijn live bij de persconferentie van staatssecretaris Steven van Justitie... over 2,5 minuut. Doet u ook mee aan de Tiendaagse? Ik wel, hoor. Want tijdens de banden Tiendaagse van QuickFit... krijg ik nu heel veel korting op heel veel banden. Zelfs op topmerken.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 en Lara Renssen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. Nee, die gevangenisplannen van staatssecretaris Teven die vielen niet in goede aarde en dus moest er wat gebeuren. Er zijn heel veel ideeën aangeleverd... en we zijn heel nieuwsgierig wat hij daarmee gaat doen. Ja, wij eigenlijk ook wel. Dan snel naar het ministerie van Justitie. Daar is Michiel Breedveld bij de persconferentie van staatssecretaris Teven van Justitie. Nou, Michiel, wat heeft u tot nu toe verteld? Nou, hij is verheugd dat hij de pijn van het masterplan de, uh, heeft kunnen verzachten. Verheugd uiteraard, want het waren plannen die ook hem, uh, met grote, uh, hem grote moeite kosten om door te voeren. Een uh, fixe bezuiniging van 340 miljoen op het uh, gevangeniswezen wordt dus verzacht met zo'n 70 miljoen. En het was net al even in het nieuws, uh, dat betekent dat zeven minder uh, gevangenissen dicht hoeven. Dus welke blijven open die eerst op de nominatie stonden om uh, gesloten te worden... Uh, ...Scheveningen blijft open, Zoetermeer, Almelo, Almelo, Zuiderbos, Ammerswiel, Hoogvliet, Norgerhaven en Esserheem. Dat zijn er acht. En uh, Ter een hele kleine gevangenis, gaat uh, in plaats daarvan toch weer dicht. Dus zeven kan hij er open houden. Dat is toch een kleine tegenvallen, omdat hij direct na het debat zo'n twee weken geleden zei... ...van uh, ik kan toch wel tien tot vijftien gevangenissen open houden. Dat is hem niet gelukt. 70 miljoen is daarvoor echt te weinig. Nou zouden er ook flink wat arbeidsplaatsen verdwijnen, Michiel. Heeft hij daar al wat over gezegd? Ja, dat zouden er uh, 3000 zijn in totaal. En uh, dat is met deze maatregelen gehalveerd. Um, dus er blijven zo'n uh, 1400 voltijdsbanen behouden van die 3000 die op de nominatie staan. Ook dat is een enorme verlichting. Maar goed, toch een uh, behoorlijke slag uh, voor het uh, gevangeniswezen. Uh, je gaf het al aan, het is een masterplan, het was een masterplan van Tever. Daar hoorde ook bij vervanging voor gevangenisstraf. Hoe is het met de enkelband? Is die definitief van de baan? Nou ja, dat is natuurlijk de hoeksteen van de wijziging die hij nu doorvoert. Um, ja, op, vanwege de grote protesten vanuit het gevangeniswezen, vanuit gemeenten, de provincie um, en ook uit de Kamer. Ook van de coalitiepartners uh, VVD en PvdA heeft hij uh, dat deels geschrapt. Uh, dus een, een uh, elektronische detentie, dus thuis met de enkelmand de straf uitzitten in plaats van een gevangenisstraf, dat gaat niet meer door. Um, wel nog aan het eind van de straf, dat je een deel van je straf aan het eind van de detentieperiode thuis uitzit. Dat gaat nog wel door, maar dat betekent dat niet 2000 mensen met een enkel band jaarlijks thuis komen te zitten. Uh, maar hooguit 800. Ja, die mensen moeten dan vervolgens in de cel worden gehouden. Um, ja, en dat uh, heeft dus uh, celcapaciteit nodig. Mensen, en ja, dat kost geld. En dat is die 70 miljoen. Dus eigenlijk is er een korte verschuiving geweest... van elektronische de detentie gewoon weer terug de cel in. Hm. Um, ja, dat is toch wat anders dan, denk ik, uh, de oppositie bedoelde... met een geheel nieuw plan, een geheel nieuw masterplan... wat zij noemen het disasterplan, het rampenplan. Ja, goed, hij heeft het dus in ieder geval aangepast. Michiel Breedveld op het ministerie. Uh, de, hij vertelt nog door, Teve, of... Is hij klaar? Ja, hij probeert het nu... Uh, oh, er komt net even wat beweging... Ja. Nee, hij is nog aan het woord inderdaad. Ik sta even op de hal, anders kan ik niet praten. Nee. Uh, maar hij uh, legt uit uh, hoe hij tot zijn, uh, zijn plannen is gekomen. Hij probeert natuurlijk ook uit te leggen dat uh, hij nu in tegenstelling tot zijn eerdere plannen... wel uitgebreid gesproken heeft uh, in overleg is geweest met het gevangeniswezen. Want dat was ook een klacht. Dit plan was, kwam van boven, werd opgelegd aan het gevangeniswezen en ze hadden het maar te slikken. Terwijl nu is er intensief overleg geweest. Uh, ja, Dat ziet hij als een voordeel, waardoor er iets meer draagvlak is... Uh, voor de doorvoering van deze plannen. Goed, als er nog iets nieuws uitkomt. Horen we dat van jou, Michiel Breedveld in Den Haag. We hebben ook weer contact met uh, Anton Pekel... beveiliger in de gevangenis in Hogeveen... kaderlid ook van de uh, Afverkabo FNV. Meneer Pekel, goedemorgen. Goedemorgen deze morgen. U heeft het ook gehoord. Uh, u bent ja. inmiddels ingelicht ook over uh, de definitieve plannen. Wat is uw reactie? Ah ja, dat is onbegrijpelijk dat er dit gebeurt op dit moment. Ik bedoel, een van de modernste inrichtingen van Noord... wordt op dit moment gesloten... Het is toch idioot voor woorden als je op een gegeven moment hier over 10 miljoen verbouwd hebt de afgelopen jaren. Dat je op dit moment gewoon in uh, dit gewoon weg doet. brug 15 kilometer verderop heeft dus, uh, gaat dus ook dicht. Dat betekent dat we hier ongeveer 700 arbeidsplaatsen. komt een masterplan om van de Belastingdienst. Daar gaan 240 mensen uit. Ik weet niet waar de mensen moeten werken. Nee. En u, u noemt dat echt de kapitaalvernietiging? Wat er dan gebeurt bij u? Absoluut. Absoluut. Wat hier gebeurt is gewoon hier te gek voor worden. Dat je inrichtingen sluit die gewoon volledig door kunnen gaan, die volledig uh, up-to-date zijn, vijftien jaar kunnen doorgaan zonder extra kosten. En waarom is er destijds dan zo geïnvesteerd, meneer Peek? Wat was daar het idee achter? Omdat wij nog heel tijd uh, verbouwd zijn. Er zijn op een gegeven moment die plannen zijn de afgelopen tijd gekomen. De afgelopen vier vijf jaar is gewoon hier gigantisch geïnvesteerd. Ja. Door uh, het Ministerie van Justitie, onder andere. Precies. Ja. Door het Ministerie van Justitie zelf. Ja. En ik bedoel, er zit nog vier jaar huur op, dus je moet nog vier jaar aan huur betalen. Dat zijn allemaal kosten die je maakt. Ja. Geeft u de hoop voor Hoge Veen nou helemaal op? Nee. Wij kijken, wij, ik ga ervan uit, we hebben dinsdag of vrijdag weer overleg met de vakbonden. En ik ga ervan uit dat wij nu gewoon verder gaan in onze acties. Ik bedoel, we zijn alternatief gepland gemaakt door de, vakbond van of de Vereniging van Directeuren en de Gorgen Rijfgroeps Ondernemingsraad van Gevangeniswezen. Uh, daar hebben we dat er minder inrichtingen dicht hoeven. Wij zien dat het in het plan dus niet wordt meegenomen. Uh, ja, ik denk dat we hier op dit moment niet anders kunnen reageren. Dat we toch richting acties of wat dan ook gaan doen. Meneer Pekel, hartelijk dank voor uw snelle reactie op de plannen van de staatssecretaris Steven van Justitie. Het dank dank NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. 13 minuten over negen is het inmiddels. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is op rondreis in het Midden-Oosten. Dat is u waarschijnlijk niet ontgaan. Vandaag gaat hij naar Turkije. Gisteravond was hij nog in Israël en ook in de Palestijnse gebieden. Correspondent Monique van Hoogstraten vroeg hem naar het meest bijzondere moment van zijn bezoek. Ik heb, ik heb een heel emotioneel moment gehad. Ja, uh, het was hem, dat vond ik heel moeilijk. Ik wist van tevoren dat ik het dan moeilijk zou krijgen, dat blik ook. Uh, ik heb een heel. Mooi moment gehad, en dat was een gesprek met uh, Palestijnse jongeren uit een uh, vluchtelingenkamp. Dat vond ik heel erg ontroerend. De pogingen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, om de vredesbesprekingen op gang te krijgen. De wil om dit een kans te geven. Negatief geformuleerd, omdat men niet achteraf het verwijt wil krijgen van Goh, hier hebben we een kans gehad en die hebben wij uit onze handen laten vallen. Positief geformuleerd. Uh, ja, hier is toch een Amerikaanse president en een Amerikaanse minister... die met iets heel serieus bezig zijn... waarvan we toch ook uh, de kansen moeten wegen voor onszelf. Dat merk ik aan, aan alle kanten heel sterk. Het is, ik vind het ergens wel een spannend moment dit. De grenzen van het geduld van Nederland en Europa. Wie de schuld krijgt van het mislukken van wat er nu gebeurt... die gaat er internationale prijs voor betalen. Dat denk ik wel. En dat kan uh, Abbas zijn, maar dat kan ook Netanjahu zijn. Ik denk wel dat de internationale gemeenschap daar nu wel klaar mee is. Mogelijke consequenties als de poging van Kerry mislukt. Dan, dan zou dat voor Israël wel eens vervelend uit kunnen pakken. Maar ik zie de Europese Unie ook dan geen sancties uh, invoeren. Ik denk dat een aantal landen, waaronder Nederland, dat ook zal tegenhouden. Het groeiende onbegrip in Europa voor Israël. Dat zo langzamerhand in Europa uh, het begrip voor Israël dun... Is geworden dunner dan de Israëli zelf zien. En in Israël voor Europa. De reactie die, die, die Netanyahu tegen mij gaf. Dat vind ik heel herkenbaar. Ja, maar tegen ons hebben ze dubbele. uiteindelijk eindelijk die met kwadrubbele. trippele, kwadruppele standaarden. Waaraan Israël en de Palestijnen kunnen afleiden. dat ze nu met een P van de A minister te maken hebben. Nou, wat, wat, ik wat ik merk is dat men. Uh, de bijstelling van de koers wel ziet. Uh, dat is duidelijk met name de Palestijnen die dat, uh, die dat zeggen. Bij de Israëli's merk ik het. tot door enige nervositeit voor mijn komst... en ook bij voorbereiding van het bezoek. Men, men ja, wil natuurlijk mijn nieren uh, proeven. En ik denk dat, dat ja, er is al zo lang geen PvdA-minister meer geweest... op buitenlandse zaken. Dat men hier natuurlijk gewend was aan een zekere continuïteit... die nu wellicht uh, doorbroken uh, gaat worden. Maar ik heb namelijk ik heb geen zin om nu omwille van het maar bewijzen dat ik een PvdA-minister ben... breuken te forceren, dat heeft in dit land en in deze omgeving geen enkele betekenis. Wat ik wel probeer, en dat hebben we ook in het, in het regeerakkoord proberen op te schrijven... een zekere mate van meer balans in de betrekkingen. Dat zijn allemaal, ik wil zeggen, poe is het dat dan... maar dat wil, daar wil ik graag na vier jaar op beoordeeld worden. Minister Timmermans wenst nu nog niet beoordeeld te worden... buitenlandse zaken. Vandaag bezoekt hij dus Turkije, hoorde. Een bijdrage van Monique van Hoogstraat. Oh, de ANWB voor de verkeersinformatie aan het Broekhuis. Is er nog iets over van die toch al kleine ochtendspits? Nog 27 kilometer in totaal, Marcel. En het blijft druk in het zuiden van het land. Onder andere op de A2, Den Bosch richting Eindhoven... tussen Vught en Bokstol, 5 kilometer... Dan op de A67, Eindhoven richting Venlo. Daar staat nog altijd een file tussen Asten en de afrit Helden van 5 kilometer. Dat heeft te maken met die door de vangrail geschoten vrachtwagen vannacht. En daar is de linkerreis ook nog tijdelijk dicht. En op de A15 gooi ik hem richting Rotterdam. Een aanrijding bij Hardingsveld-Giesendam. Daar is de rechterreis ook dicht. En inmiddels staat er een file achter van zo'n 2 kilometer. 17 minuten over 9. Wij rijden door naar... Um Overijssel, politie heeft de mensen daar gewaarschuwd voor de hitte. tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander en, uh, en koning Maxima. En koningin Maxima aan de provincie. Het paar gaat uh, vanochtend eerst naar Flevoland en dan door naar Overijssel. Menno, waar ben je nu? Abrieren, ah, eh, Lara. Abrierenstad, uh, geste Lara. Uh, het stadcentrum, hoewel het bestaat straks af en enige jaren. Met de Schouwburg zijn uh, koning en koningin uh, een tientje geleden ontvangen op de muziek van het radio synthetische videochap en geloof ik nu, ja, zoals het eigenlijk al uh, de afgelopen vier keer uh, is gegaan, op een vijfde tijd, het de politiebezoek al, langs euh, dingen die op zijn gesteld. Ja, die wat. Uh... Um, Menno, Menno, ik moet je even onderbreken. Want ik vrees dat mensen dit niet zo goed kunnen volgen. Vanwege inderdaad het geluid op de achtergrond en de slechte verbinding met jou. Laten we afspreken dat we een nieuwe poging wagen op een, uh, vanaf een andere plek. Want dan kunnen we even horen van je hoe het daar is. En ook cool hoe het is met de temperatuur bijvoorbeeld. Lekker uit Peace dan samen met Sergio Mendes, Mas Canada.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 En hopelijk een betere lijn, Menno. Um, ze beginnen dus in Flevoland. Je bent nu in Almere. Hoe is het daar trouwens met, met de warmte? Is het te doen? Ja, het is prima te doen. Het is uh, eigenlijk wel lekker. De, de, het is bewolkt. Wel lekker warm. Temperatuur van zo'n uh, 23 graden, 24 graden. Dat ik in. Beetje nou, dat voel je wel. steeds op het bovenlip. Maar uh, uh, nog, geen, uh, nog geen noodtoestanden hier, hoor. Goed. En hoe laat zijn ze dan in Zwolle? Ik schrijf even mee. Oh, hoe laat is Zwolle, Marcel? Eh uh, <laughs> In, ik heb zo'n papier die bij de hand en het programma zit niet helemaal strak in mijn hoofd, maar ik ja. dacht rond twee uur. Goed, dat is goed. goed. En, en dan wordt het natuurlijk aanmerkelijk warmer hè? Ja. dan uh, zitten we het warmst van de dag. Zijn er maatregelen genomen daarvoor? Ja, er wordt extra water uitgedeeld. Er is ook een oproep geweest van de politie om uh, luchtig gekleed te gaan. Nou, dat zie je hier langs de kant in Almere. Uh, het is rokjesdag en korte broekendag zo te zien. Dus daar wordt nu al aangehouden. En ook, uh, ja, behoor je tot de, de gevaarlijke groep, de kwetsbare groep... dan wordt ook gezegd, uh, kom dan maar niet. Dan kun je het beter uh, thuis zien op, uh, op televisie. Uh, er zijn maatregelen, extra EHBO'ers uh, zijn aanwezig. Want wat je zegt, vanmiddag uh, zou het uh, veel warmer kunnen worden. Hier in Almere wordt... Nou, over pak een beetje vijf minuten de eerste regen verwacht. O, oh, nou, paraplu had je dan natuurlijk bij je. Tot ook. <laughs> Heel goed, ben ook erg bij je. Veel succes, we horen van je later. Het is zeven minuten voor half tien. We willen nog even met u naar uh, de aanstaande toespraak van de Amerikaanse president Obama in Berlijn. Medewerkers van het Witte Huis hebben aangegeven dat hij uh, gaat zeggen dat hij een flink deel van het Amerikaanse nucleaire arsenaal wil schrappen. Een derde van de Amerikaanse en Russische kernwapens kunnen verdwijnen als het aan Obama ligt. Gaat u dus vanmiddag in Berlijn bekendmaken. Defensiedeskundige Coco Lijn van het instituut Klingendaal. Um, Co, Obama heeft hier al eerder voor gepleit. Is dit een belangrijke nieuwe stap wat jou betreft? Nee, niet helemaal. Hij heeft uh, De cirkel is rond. Hij is eigenlijk zijn presidentschap ermee begonnen... met aan te kondigen dat de wereld uh, van die kernwapens af moet. Global Zero, zijn beroemde speech in Praag. 2010 uh, kwam dan het eerste concrete resultaat. Een aanbod om met de Russen over strategische... dus zeg maar de allergrootste intercontinentale wapens uh, te praten... en om terug te gaan van pakweg 2000 naar 1500 ongeveer. Uh, en nu uh, naar... Alle verwachting verder terug van 1500 naar 1000. En dat is een aantal wat ook door de Russen zelfs wel is genoemd als een soort ondergrens. Eh, die ze ook om financiële redenen niet slecht zou uitkomen. Dus dat is een, een haalbaar voorstel. Het moet allemaal natuurlijk nog wel gebeuren. Wat enigszins nieuw is, is nu ook het aanbod van Obama om over niet... Strategische, en dat zijn dus de malle dingen van Lubbers in Volkel, bijvoorbeeld, om <lacht> daarover te praten. En dat, dat zijn niet strategische, dat, dat zijn dan uh, tactische kernwapens? Dat zijn de tactische kernwapens, die dus niet over grote afstanden worden, worden ingezet. Um, uh, nou, dat, dat, daar valt in principe dus ook uh, dat, dat restant aan kleine kernwapens in Europa, onder wat nog uh, in, in Brabant ligt... Ja, waarover, je gaf het al even aan, Lubbers zei dat hij niet begreep... Uh, waarom die malle dingen daar nog lagen, nee. hè? Nee. Maar het is ook weer niet gezegd dat die dus weggaan. Want uh, het is een aparte categorie. Obama heeft in deze speech niet gezegd... ik ga over alle kernwapens in één keer praten. Nee, hij maakt nog wel een licht onderscheid... tussen die hele grote die terug kunnen naar ongeveer duizend... en dan nog die andere die in Europa liggen. Dus dat worden toch waarschijnlijk aparte besprekingen. Dat is ook iets wat de NAVO altijd wel heeft voorgesteld. Um, of, of de Russen daarop in zullen gaan, dat is nog de vraag. Uh, het is ook een, een vrij... Uh, moeilijke categorie, omdat de Russen er heel erg veel nog van hebben. Die liggen wel op hun eigen grondgebied. Uh, dus te zeggen, dat is ook eigenlijk een hele andere zaak. Waarom moeten wij het wapens op hun eigen grondgebied opruimen, die van jullie liggen in Europa? Zegt tegen de Amerikanen. Dus dat zal nog wel wat lastiger worden. Maar het aanbod ligt er. En dat betekent dat in principe uh, de weg vrij is. En dat is ook uh, toch niet onbelangrijk voor, voor ons land. Omdat, uh, uh, nou ja, het is een, een beetje een zijtak, maar de, de, de vervanging van de van de door bijvoorbeeld de JSF. Daar speelt dit natuurlijk ook ergens nog een rolletje van... moeten die dingen dan geschikt zijn voor kernwapens of niet. Ja, uh, en nog even over de Russen, Ko. Uh, want um, daar heeft Obama... neem je dan aan in noord wieland met uh, Poetin over gesproken? Uh, ze keken beide heel zagreinig op sommige foto's. Willen de Russen wel iets? Zouden ze wel enigszins mee willen gaan met de Amerikanen? Ja, de, de, de, de, de algemene verhouding tussen twee, het, he, het humeur en zo... Dat, dat heeft op dit soort zaken helemaal geen enkele invloed. In de allerberoerdste tijden van de Koude Oorlog was het nog mogelijk... om op dit gebied soms hele spectaculaire dingen te bereiken. Nou, dan heeft Obama toch iets belangrijks te vertellen vanmiddag in Berlijn. Kokolijn hartelijk dank. Ja. Het is bijna half tien. Wij gaan nog eventjes naar Minor Remmers. Want wij vragen ons af... Um, Vat het nou mee of tegen met die zon en de warmte daar in Enschede? Ach, weg. We kunnen onze zonnebrillen. Weg kan de zonnebrandcrème En onze voetjes hoeven niet in het koude water, want ik heb geen zonnestraal gezien in Enschede. Hm. Dikke donkere wolken pakken zich samen. De wind steekt op en in de verte klinkt de donder al. En ondertussen beulen we een paar studenten af. Is dit wel te doen, zeg? Nog wel. Straks niet meer, denk ik. Het gaat tot nu toe makkelijk. Nou, dat gaat uh, goed op zich, gezien de omstandigheden. Maar je merkt wel dat de hartslag duidelijk hoger is dan, uh, dan normaal. Dat gaat heel hard omhoog, hè? Dat gaat heel hard omhoog, ja. Zeker nu met de, de luchtvochtigheid toeneemt, omdat het ook dreigt te gaan omweren... zie je dat uh, het lichaam eigenlijk alleen maar meer moeite heeft met het koelen. Uh, hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe moeilijker eigenlijk zweet verdampt. En zweten is de meest effectieve strategie om uh, warmte kwijt te raken. Inspanningsfysioloog Jasper Renalda... Terwijl twee studenten een rondje lopen op de atletiekbaan. Gaat je concentratie ook hard naar beneden tijdens het werk? Met dit weer? Hij uh, uh, uh, uh, gaat naar beneden, uh, absoluut. Maar het werk bij... wordt minder effectief? Uh, werk wordt minder effectief. Maar dat is vooral bij werk waar ja, lichaam, zware lichamelijke inspanning nodig is. Lars Rikke is druk aan het lopen. En Claudia Reuvers... We zitten nu aan de andere kant van de baan. Ja, dit zijn natuurlijk temperaturen die hier niet veel voorkomen. Ons lichaam is er natuurlijk totaal niet aan gewend. Nee, dat klopt. En het, uh, het duurt ongeveer 10 tot 14 dagen... voordat je echt gewend bent aan deze temperatuur. Want er zijn natuurlijk genoeg gebieden in de wereld waar dit normaal is... en waar de mensen er heel goed mee om kunnen gaan. Maar waar ook de hele samenleving erop is ingericht. Dat klopt, want je moet je aanpassen en de, het lichaam past zich tot op zekere hoogte aan. En dat Ho, duurt, hoe, lang, hoe lang duurt dat? Dat duurt uh, voor volledige adaptatie, acclimatisatie wordt dat genoemd, daar staat zo'n 14 dagen voor. Lang is het nooit goed goede weer hier. Lars, gaat goed hè? Ja, je merkt wel dat het iets benauwd is. Ja, iets benauwd? Ja, behoorlijk. Maar ik loop dan geen dan rondje mee hoor. Nee? nee, maar ik heb ook een zware zender omhangen hè. Dat, ja, daarom hè. Ietsje later komt Claudia aan. Nou, moeten we moeten er wel iets bij vertellen. Twee jaar geleden is er iets belangrijks gebeurd. Dat klopt. Ik heb een harttransplantatie gehad. Ja? Dan doet hij het weer goed, zeg. Verrassend goed. Van mij mag je wel stoppen, hoor. Ach oh, gelukkig. En daarom krijgt iedereen van mij nu... na deze uitputtende reportage... gratis nog twee verfrissende bommetjes uit Enschede. Nog zo gezegd. Als u nou nog niet cool bent, ook heel cool. Om half tien zijn kokkelman. ook allemaal. Uit is cool. Ja, ja. goed ja, Maar Ik dat cool. geldt niet voor onze harde schijven. Oh jee. Oh. <laughs> want, <laughs> want, de, want de service desks moeten overuren draaien. Want ook die computers hebben last van de warmte. Het is ook nooit goed of het deugt niet. Verder de Europese fractie van D66 eist opheldering over de verdwenen miljard. Um, Euro aan hulp aan Egypte. Uh, waar is dat geld gebleven? Dat willen ze weten. En anders moet de Europese geldkraan maar dicht richting dat land. Dat en nog veel meer. Zometeen bij de KRO. Dit is Radio 1. Eerst nog eventjes naar het NOS-journaal. Jan van der Putten. Minder gevangenissen hoeven hun deuren te sluiten. Staatssecretaris Teven heeft onder druk van de Kamers zijn plannen aangepast... en sluit nu 19 gevangenissen in plaats van 26. Zeven minder dan eerst. Verder verdwijnen er 2000 banen in die sector... in plaats van de 3400 die Teven eerst van plan was. De president van Cyprus wil dat de eurolanden de voorwaarden herzien van het steunpakket van 10 miljard euro. Dat schrijft de Financial Times. Om financiële steun te krijgen moest Cyprus enkele banken herstructureren. Volgens de president van Cyprus heeft de centrale bank zwaar onder die operatie te lijden.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 En een Boeing 787 Dreamliner van de United Airlines... heeft een voorzorgslanding gemaakt... wegens een mankement in een van de motoren. Het toestel was op weg van Tokyo naar Denver... en was gedwongen te landen in Seattle. Begin dit jaar werden alle Dreamliners aan de grond gehouden... wegens een probleem met de accu. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Vakbonden vrezen dat de jeugdzorg in handen van gemeenten een drama wordt. D66 eist opheldering over de verdwenen miljard Europese steun aan Egypte. Computers van slag door de hoge temperaturen en het ochtendtumor van Tom Kas. Het is bijna twee over half tien. Nu precies, hier is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Hoofddorp. Langs de A4, want de vorming van de nationale politie... betekent niet veel goed voor het terugdringen... van de ladingdiefstal van vrachtwagens. Twitter met me mee, het S. Kokkelman. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via... Nederland het De jeugdzorg overhevelen van de provincie naar de gemeenten... wordt een drama, zeggen nu ook de vakbonden. Corrie van Brenk, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de Abfacabo FNV. Dat wisten we toch al? <laughs> nou ja, wij hadden nog hele goede hoop dat uh, gemeenten, behalve geld, ook zich wilden gaan houden aan richtlijnen voor kwaliteit. Maar zij uh, willen alle beleidsruimte uh, die er is en geen, uh, geen enkel... Uh, uh, Um, kwaliteitsnorm. Uh, Ze hebben daar zelf ideeën over. En medewerkers in de jeugdzorg maken zich enorme zorgen. Hun werk is veel te belangrijk voor al die kwetsbare jongeren in Nederland. En wat ons betreft mogen we met de jeugdzorg niet laten gebeuren wat er nu in de thuiszorg gebeurt. Uh, ja, maar waar zit dan precies de zorg? Nou, de zorg is dat... Um, als we zien wat er in de thuiszorg gebeurt... dan gaan gemeentes voor goedkoopste oplossing. Dus minder uren, minder kwaliteit. Ja. En als je dat met kwetsbare kinderen doet... en geen goede diagnose stelt... en een wethouder zegt... ik heb maar zoveel geld ervoor over... Ja. en dus dan voor een goedkopere oplossing... dan is dat uiteindelijk duurkoop... omdat die kinderen daar de dupe van worden. Want dan heb je een verkeerde oplossing. Ja, maar ik weet niet hoe u thuis uw huishouden runt... maar als er niet meer geld is, dan is er niet meer geld, toch? Als je weet dat er mensen nodig zijn die zorg hebben... en dat dat gewoon echt daarmee helemaal verkeerd gaat... dan zijn we in Nederland bezig met hele foute dingen. Maar dit kan die... echt niet. Nee, oké, okay, dat begrijp ik wel. Maar als die gemeenten geen geld hebben om het te betalen, wat dan? Dan moeten ze weigeren dit te accepteren van de overheid. Ze moeten zeggen, als wij deze zorg gaan leveren... dan moet daar ook de financiering bij zitten. Het kan echt niet anders. Je kan niet kinderen die... Dit nodig hebben, de zorg ontzeggen, dat, dat, dat mogen we niet laten gebeuren. Gewoon, maar, en daarvoor trekken we aan de bel. Ik ken u als, als iemand die goed de kranten leest en het nieuws volgt. <laughs> naar de radio luistert, en televisie kijkt. Altijd en dan u, ja. Ja, dank u. Uh, maar dan weet u ook dat die vakbonden, dat dus ook, of die vakbonden, dat de gemeenten dat dus ook altijd hebben gedaan. Namelijk richting Den Haag zeggen, jongens, dit gaat problemen opleveren, dit gaat zo niet. En Den Haag heeft telkens gezegd, jammer dan, los het maar op, want het moet. Nou, wat, wat ik hoor van de gemeentes... want we willen heel graag goede afspraken maken met uh, de VNG... Uh, dat die daar helemaal geen, geen boodschappen aan hebben. Die uh, zijn niet in overleg met ons. Die zijn ook niet bereid om nu al uh, te kijken samen met de aanbieders van jeugdzorg... van hoe gaan we dat op een nette manier doen. Want we zijn veel te bang dat die overdracht... dat dat gewoon helemaal misgaat. En maar dat, dat, maar dat vinden die gemeenten toch ook? Want ik, ik heb in dit programma al meerdere maanden met Annemarie Jortsma gesproken. Die is de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En met Johan Remkes, de voorzitter van het Interprovinciaal Overleg. En beide maken zich ook dezelfde grote zorgen. Nou ja, dat zou, dat zou mooi zijn. Maar tot nu toe horen we alleen maar... de gemeentes willen wel het geld... Maar die die zeggen van wij willen wel de beleidsruimte hebben en dat we met geld kunnen schuiven en dat het naar alle kanten op kan ook andere keuzes maken dan jeugdzorg en wij zeggen het geld wat nu is voor de jeugdzorg dat moet behouden blijven ja. de kwaliteit van de mensen die er nu is die moet ook ingezet kunnen worden ja. de diagnose die nodig is welk uh, ja, welke zorg hebben die kwetsbare kinderen nodig, ja. die moet echt gegarandeerd zijn. En als dat niet gebeurt, ja. dan weten we dat het met, in Nederland echt helemaal misgaat in de jeugdzorg. Maar weet u wat die gemeenten dan zeggen? Dan ik moet heb het... geen idee, ik nou, u het is. Dan moet het zwembad dicht, of de bibliotheek moet dicht. Dat zal de keuze moeten zijn, ja, en als een wethouder dan... ...voor een staat met een hele grote groep mensen... ...die zeggen wij willen ons zwembad ophouden... ...dan gaat dat ten koste van de kwetsbare jongeren in Nederland. En dat, dat mogen we niet laten gebeuren. Dus Abvacabo FNV, dubbele punt, dan naar het zwembad dicht? Wat ons betreft zou dat de keuze moeten zijn... ...want we kunnen niet mensen, vooral de jongeren van de toekomst... ...die zo kwetsbaar zijn, in de steek laten. Ja. En anders moeten de gemeenten zeggen... ...overheid, dit is onacceptabel. Nou stuurt u vandaag een brandbrief aan de Tweede Kamer... Wat staat daarin? Uh, daar staat samen met, uh, uh, dat doen wij niet alleen, dat doen we samen met, uh, met Jeugdzorg uh, uh, Nederland. Uh, wij zijn daar zo uh, goed mee in gesprek dat wij ons ernstige zorgen maken over die onduidelijkheid, hè, welke hulp krijgen. En ook over de werkgelegenheid die 30.000 uh, medewerkers in de jeugdzorg, of die aan het werk blijven. Ja. Zou u niet beter ook met Annemarie Joritsma en Johan Remkes moeten gaan praten? Wat ons betreft heel graag. En we zijn ook al met ze in gesprek, maar dat is op beleidsniveau en dat, uh, dat schiet niet echt op. U bent met ze in gesprek, maar op beleidsniveau. Dus niet met hen zelf, maar met hun ambtenaren. Ja. En waarom niet met hun zelf? Nou, omdat we tot nu toe daar nog niet weinig reactie krijgen. Dus uh, um, u kunt uh, daar uh, met dit programma natuurlijk heel goed in, uh, in bijdragen. Ah. Ik kan me zomaar voorstellen dat ze naar aanleiding hiervan en ook naar aanleiding van het persbericht ook graag met ons in gesprek willen. Ja, als ze samen denken. samen met Jeugdzorg Nederland. Of ze denken, daar heb je die kooi van Brenk nou alweer. Ja, dat kan zijn, maar we vechten volgens mij allebei voor een goede zaak. Dat, uh, dat de jeugdzorg in Nederland gewoon goede kwaliteit blijft leveren. Want straks, ik zeg het dan toch maar even, zijn al die wethouders in Nederland verantwoordelijk voor de jongeren binnen hun gemeente. En als het daar niet goed gaat, als het daar mis mee gaat komt het op het bordje van die wethouder. En volgens mij zit niemand erop te wachten. Dus nee. wij gaan inderdaad heel actief ook richting die wethouder... samen met Jeugdzorg Nederland optrekken. Want het is van belang dat iedereen begrijpt wat hier op het spel staat. Ja. Nou ja, uw uh, natuurlijke achterban zit voor een deel ook in die Tweede Kamer... vertegenwoordigd in de, de Partij van de Arbeidsfractie. Hoewel dat tegenwoordig steeds meer SP is, geloof ik. Hè? Uw achterban toch, niet? Nee, mijn achterban is van iedereen. Ah, dus, uh, goed, in ieder geval, de Partij van de Arbeid was van oorsprong... Uh, laten we zeggen de politieke variant van de vakbeweging uh, in ja, Den Haag. En, en die uh, steunt nu het regeerakkoord. En in dat regeerakkoord staan bezuinigingen. En uh, ook de leider van de Partij van de Arbeid heeft al eerder aangekondigd... dat hij uh, het nodig vindt om nog extra te gaan bezuinigen vanwege Brussel. Met andere woorden, uh, er is een meerderheid in de Tweede Kamer... om dis, dit soort plannen door te voeren. Dus dan kunt u moord en brand schreeuwen maar dan gaan ze toch gewoon door. Het gaat er even om welke keuzes gaan gemeenten straks maken en gaan we ons houden aan kwaliteit. Dus u richt zich niet op de Tweede Kamer, maar u richt zich op de gemeente nu? En op allemaal. En in de Tweede Kamer gaat nu een keuze maken die moet heel goed weten dat als dingen overgaan naar de gemeente, en dat gaat gebeuren, ik bedoel dat is een voldongen feit, dan moet dat wel met richtlijnen van kwaliteit. En ja. wat ik al zei, een goede diagnose stellen... Ja. Dat is de eerste verantwoordelijkheid en die, dat moet de gemeentes echt gaan oppakken. En daar gaan wij ook voor lobbyen. Goed. Niet alleen bij de Tweede Kamer, maar zeker bij die gemeenten en bij die wethouders. Als u aan al de marie maar en jouw Remkes heeft gesproken, belt u dan weer? Tuurlijk, doe ik. Corrie van Brenk van de Afvacabo FNV, ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Mocht het u ontgaan zijn, het wordt vandaag erg warm. Nou, dat kan u niet zijn ontgaan. 35 graden en op sommige plekken zelfs nog warmer. In de winter is er voor bouwvakkers vorstverlet. Nou is de vraag, bestaat er voor de zomer ook een hitteverlet. Hans Krombeen is van FNV Bouw, die andere vakbond, en die heeft het antwoord. Nou, voor zover ik weet, is de bicodak co de CO voor daktekkers... De enige C.O. waarin afspraken zijn gemaakt over het Daar kunnen de dakdekkers bij een temperatuur van 40 graden het werk neerleggen. En dan met name de dakdekkers die op een plat dak staan en die dus op een zwart vlak hun werk moeten doen, op hoogte. En met gasbranders werken vaak. Het belangrijkste is dat de veiligheid van de mensen in het geding kan zijn door concentratieverlies. Als je aan het dakramp staat te werken en de zon staat op je, op je hoofd te bonken, dan moet je niet naar beneden kunnen vallen. In andere bouwsectoren zijn die afspraken niet vastgelegd in de COO. En daar wordt het onderling geregeld, tussen werkgevers en werknemers. Maar het leidt nog wel eens tot discussie hier en daar. Al dus het antwoord van FNV Bouw. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar Nederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug naar Hoofddorp nu. En daar is Sander Bartling. Deze meneer is al wakker. Waar moet u naartoe? Ik moet naar de Schiphol toe met de lading. U staat de vrachtwagen te controleren, hè? de sloten, ja. van die cilindersloten ja. erop te doen. Is dat nodig? Dat is wel nodig, want tegenwoordig eh, wordt er eh, vrij snel eh, spul gestolen uit de auto's. Is het u wel eens overkomen? Het is mij nog nooit overkomen, maar collega's waar ik mee onderweg was eh, wel. Wat was er gebeurd? Nou, er zijn eh, gewoon sloten met de laserstraal eh, doorgesneden en eh, acht pallets met sigaretten eruit gehaald. Aha, en hoe, hoe, hoe gaat zoiets s'nachts? Nou, dat, dat gebeurt s'nachts. Dus, eh, je ligt te slapen in je auto. En ik heb altijd vroeger gezegd, van, als ze mij maar laten liggen, maar dan, eh, dan doen ze dat wel. En, ja, dat was in Frankrijk dan. En in Spanje is het tegenwoordig ook heel erg tussen uh, de grens en Barcelona. Daar kun je dus eigenlijk niet meer parkeren. Maar hoe is het hier in Nederland? Slaapt u nog wel rustig? Nou, ik slaap, ik slaap altijd wel rustig in de, in de auto. Ik heb daar niet zo'n probleem mee. Maar uh, ja, het wordt wel allemaal gevaarlijker. En, en vooral in deze economische crisis, dan, uh, dan zie je meer diefstallen. Dank u wel. Loop ik nog even verder langs deze rij geparkeerde trucks met Helene Minderman van Transport en Logistiek. Nederland. Dit is een interessante, zei u net, een Duitse auto en de achterdeur staat open. Ja, dat is uh, heel uh, verstandig van de chauffeur. Daarmee geeft hij aan dat er geen uh, kostbare lading in, uh, in de laadruimte zit. En uh, ja, heeft hij uh, waarschijnlijk geen last van uh, criminelen. Want hier, uh, langs de snelweg, langs de A4 richting Schiphol, op de parkeerplaats, staan een hoop vrachtwagens geparkeerd. Is dit een beruchte plek voor ladingdiefstal? Ja, dit is best een... Uh, beruchte plek voor ladingdiefstal en ook voor andere vormen van criminaliteit. Zoals? Ja, bijvoorbeeld uh, diefstal uh, van voertuigonderdelen en het aftappen van uh, brandstof. Oh, dat doen ze ook. Uh, normaal gesproken lig je dan als chauffeur s'nachts lekker te slapen, word je s ochtends wakker, is je, is je wagen leeg. Maar ik heb ook gehoord van de Roemeense methode. Wat is dat? De Roemeense methode... ...komt voor in Duitsland, maar helaas ook in Nederland. En dat houdt in dat met een personenauto achter een vrachtauto wordt gereden. De laadruimte wordt van achter opengemaakt door de acrobaten vanuit de personenauto. En dan wordt de lading, ja, als het ware, uit de laadruimte gegooid in de personenauto. James Bond-achtige taferelen zijn dat, ja. zeg. Nou zijn er een aantal jaren geleden al speciale ladingdiefstalteams van de politie opgericht. Die helpen heel goed, hè? Ja, die hebben hele goede resultaten geboekt. Er is ook een... Uh behoorlijke afname van ladingdiefstallen, circa 50 procent. En uh, ja, wij als TLN zijn wij altijd heel tevreden over uh, ja, de, de opsporing van het ladingdiefstallenteam. Maar met de vorming van de nationale politie gaan die teams verdwijnen. En ik heb begrepen dat u de gevolgen daarvan vreest. Ja, wij zijn zeker bezorgd. We weten dat uh, de nationale politie ladingdiefstallen uh, goed gaat oppakken. Ook, uh... Ja, zeg maar daar prioriteit aan heeft toegekend. Maar hoe het in de praktijk precies eruit komt te zien... Ja, dat is voor ons uh, zeker nog een zorg. En wij zullen dat uh, ja, scherp uh, monitoren. Ik las zelfs dat u zei dat u, dat u bang bent dat de handel via Nederland kan opdrogen... en transporteurs failliet kunnen gaan als je dat niet goed aanpakt, die ladingcriminaliteit. Ja, als er veel transportcriminaliteit in Nederland is... dan zullen ladingbelanghebbenden zeker overwegen... Om uh, ladingsstromen te gaan verleggen naar andere landen en dus niet meer via Nederland. Nou ja, de politie vindt dat ze onder de nieuwe organisatie juist beter in staat zijn de ladingdienst aan te pakken. Het wordt een van de kernpunten. Stelt u dat een beetje gerust? Nou, dat stelt ons zeker uh, gerust. Hè, dat men zeer serieus. Uh, hiermee aan de gang gaat en dat het ook over heel Nederland is verspreid. Hè. De teams die gaan over heel Nederland werken in de nieuwe constructie. Dus dat is zeker positief. En aan TLN is het om uh, dit scherp in de gaten te houden... hoe Goed. het gaat uitpakken. Laten we hopen dat de nationale politie inderdaad aandacht houdt... voor ladingdiefstal. Dan kunnen die chauffeurs hier tenminste rustig blijven slapen. Dank u wel. Bij de graag was dat vanuit Hoofddorp van Sander Bartling. Straks het dodentaal door overstroming in India loopt op. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1978. Who is he? He's is Garfield. Deze dag in 1978 wordt de strip Garfield voor het eerst gepubliceerd in 41 Amerikaanse kranten. De strip Kater is meteen razend populair en verschijnt in Nederland dagelijks in de Telegraaf. Volgens kenner Joost Polman leidde het succes tot een televisieserie, videospelletjes, twee films en een berg merchandising. Heel eerlijk gezegd vind ik er heel weinig aan. Ik vind het een saaie kat en ik vind het een heel saai baasje. En ik verbaas me eigenlijk dat het wereldwijd zo'n groot succes is. Want uh, zo verwezen veel gebeurt er niet in. Er is ook niet erg veel uh, psychologisch relief, om het even zo te noemen. Maar het is inderdaad een, uh, een kolossale verschijnsel wereldwijd. Het gaat in feite over een uh, heel slaperige kat. Ja, die met de met rust worden gelaten. En de wereld van een zeer meewarige manier bekijkt met een baasje dat eigenlijk net zo meewarig terugkijkt. En dat, dat spel dus die twee. Dat is op zich heel knap dat je met heel weinig verhaallijn toch zo lang kan volhouden. Maar blijkbaar is het heel geschikt om dat in drie plaatjes in de krant af te drukken. <tied> Kijk, het is er wel goed getekend. Het is, uh, het is een grote afstel herkenbaar... En met die lange, laag hangende oogleden. Het is was zo gestilleerd. Het is ook het voordeel van iemand die heel lang het, hetzelfde doet. Op een gegeven moment zit die stijl er zo in dat, uh, dat handschrift... dat gaat helemaal, helemaal vanzelf. Dus het ziet er wel mooi stuk uit. Het is niet iets wat hij wilde. Het is gewoon iets wat er altijd geweest. grips seconde, het within. hem van binnen. Het is zijn bestaande. zijn wie is hij? He? He's Garfield. Ze zijn erin geslaagd om dat ook heel succesvol te filmen. Kijk, als je 2500 kanten verschijnt, alleen wat dat al per week oplevert, dan filmrechten en merchandising. Dat zijn doorgaans de rijkste tekenaars. Hij is lazy. Mouse! Jim Garfield! Get him, John. Nou, het universele is natuurlijk uh, dat miljoenen mensen ter wereld een kat hebben. En dat kat uh, veel ligt te slapen en met rust gelaten willen worden. Dus de herkenbaarheid is natuurlijk groot. En altijd heel, heel populair geweest als stiffiguren. Uh, je kunt uh, in Nederland hebben we de rode Kater van Jan Jans en de kinderen, uh, Felix de al uit de jaren 20 heel uh, populair. Uh, Frist Cat, nou ja, noem ze maar op. Dus, uh, fat fat Freddy's Cat heb je nog? Katten doen het goed als stuk figuur. Kijk, W.F. Hermans heeft wel eens gezegd: een kat is alles wat je erin stopt. is eigenlijk nogal een leed dier. En uh, daardoor heel erg uh, dankbaar voor uh, tekenaars en schrijvers. Want ja, met zo'n lege hulsel kun je van alles instoppen. Dus, dus voor tekenaars, uh, zeker een dagtekenaar, natuurlijk uh, een dankbaar hebben dan. Want je kunt er alles wel iets mee. Joost Polman over Garfield die voor het eerst verscheen deze dag in 1978. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour.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 je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie. Thema wie? Later nog, uh, althans de muziek voorzien... door André Hazes van een andere tekst. Kroegbezoekers weten dat, want als de tent dichtraat... dan wordt dat nummer vaak gedraaid. Maar deze versie was uiteraard het origineel van Adamo. Het is uh, 7 minuten voor 10 uur. U luistert naar Cairo op Radio 1. Door zware overstroming in het noorden van India... zijn er al meer dan 100 doden gevallen. Veel meer dan in andere jaren tijdens het regenseizoen. Davy Boerema, onze vrouw daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het exacte, wat is het exacte dodental nu? Ja, het exacte doel is een beetje moeilijk, want uh, daar zijn verschillende uh, meningen over op het moment. Het ligt rond de 130. Um, het, gisteren was het nog maar 40, maar het is opeens uh, enorm omhoog gegaan... omdat het in verschillende staten uh, um, toch meer uh, effect heeft gehad dan men dacht... Um, er zijn ongeveer 70.000 mensen op het moment die uh, zonder huis zitten en uh, in deze staten gestrand zijn. Complete dorpen zijn weggevaagd en het grootste probleem is dat ook complete wegen zijn weggevaagd. Dus die mensen zijn echt gestrand in nou ja, het begin van de Himalaya daar ongeveer. Ja, nou gebeurt het wel vaker tijdens het regenseizoen dat daar wateroverlast is. Waarom is het nu erger dan andere jaren? Ja, het is nog niet eens het begin van het regenseizoen eigenlijk. En dit uh, maakt pijnlijk duidelijk dat India A niet klaar is voor het regenseizoen. Ook al zou het twee weken later ongeveer komen. En een ander punt is dat het on ontzettend heftig is. Deze, dit soort regens verwachten ze eigenlijk pas later in de maand. Het regenseizoen, de monsoon, is iets wat elk jaar terugkomt. Maar in deze heftigheid, uh, dat is uh, een grote verrassing voor die staten. Ja. Het gaat om landverschuivingen bij het begin van de gangers, hè, de heilige rivier. Ja, ja, de heilige rivier die nu al zijn kracht laat zien inderdaad. Um, je ziet ook het is wel ironisch dat op mensen nog, terwijl de rivier overstroomt en uh, verwoestend is, mensen nog offers brengen aan de rivier om hem maar goed te stemmen. Um, het probleem is ook dat, omdat het zo vroeg in het seizoen is, uh, heel veel mensen dan, het, het begint in het, uh, de mansoen begint in het zuiden van India en gaat dan langzaam omhoog. En wat mensen dan doen is, voordat de monsoon daar echt uitbreekt... gaan ze daar nog heen om die heilige plekken te bezoeken. Heel ja. veel pelgrims zijn daar nu op het moment? Um, Indiërs gaan daar nog even op vakantie, net voordat de regen uitbreekt in hun eigen steden. Ja. En die toeristen en die pelgrims zitten dus nu allemaal vast in die, uh, op die heilige plekken. Juist. En zijn die in gevaar? Ja, um, het probleem is dat er... Um, de, de minister van de staat heeft ook aangegeven... er zijn niet genoeg manschappen op het moment... Um, ze hebben helikopters, het leger is ingezet, er zijn speciale taskforce die ermee bezig zijn. Maar uh, de omvang van deze, uh, van deze ramp die het nu begint te worden en de omvang uh, op dit moment zo vroeg in het seizoen is eigenlijk te groot voor ze. En uh, er zijn kampen opgezet om de mensen die gestrand zijn op te vangen, maar... Complete dorpen zijn weggevraagd. Complete dorpen zijn afgesloten van, uh, van de wereld. Ja, en hoe dat zich gaat ontwikkelen moeten we nog maar zien. Um, goed nieuws is wel dat um, de aankomende 48 uur de weersvoorspellingen zijn... Uh, dat, dat de regen afneemt. Juist. Dus dat geeft um, de hulporganisaties de kans... om die mensen te gaan proberen te bereiken. Juist, want zo makkelijk is dat dus niet, begrijp ik. En uh, het is ook wel een reden om je zorgen te maken... tot slot over uh, de rest van het regenseizoen dan... als het, de ellende nu al zo groot is. Ja yeah, yeah, zeker it's, it's, it... ...of dat global warming is of niet... ...het moeilijke van het regenseizoen de afgelopen jaren... ...is dat het steeds onvoorspelbaarder wordt. Vorig jaar bijvoorbeeld was het een hele middelregenseizoen... ...wat ook niet goed is, want... Um, ...de landbouw is compleet afhankelijk van, het, uh, van, van de regen. Er moet genoeg regen vallen... Ja. ...om de graangewassen uh, te doen uh, groeien. Maar um, ja, het wordt steeds onvoorspelbaarder... ...dus het wordt steeds moeilijker voor um, de Indiërs... ...om rekening te houden met wat gebeurt... ...en hoe ze zich daarop moeten voorbereiden. Ja. Het wordt nu wel duidelijk... dat ze dus zich beter moeten gaan voorbereiden Juist. om dit soort kappen te gaan voorkomen. Dat lijkt me duidelijk. Davy, ik dank je wel. Straks dames en heren meer over de gevangenisplannen van Fred Teven, de staatssecretaris van Justitie. In het vervolg blijft bij ons. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Internet, blogs, Twitter, kranten, radio en televisie.